met de zwavelstokjes. Het was Oudejaarsdag, de laatste dag van het jaar. En het was heel koud. Het vroer en het sneeuwde al de hele dag. De straten en de daken van de huizen waren bedekt met een dikke laag sneeuw. De ijskoude wind blies de sneeuw in de gezichten van de mensen en op grote hopen op de hoeken van de straten. De mensen hadden heel erg veel haast om thuis te komen. Het werd al donker. De lantaarnaansteker liep door de straten om de lantaarns aan te steken. Hij werkte zo vlug hij kon, want hij wilde naar huis. Zijn vrouw had oliebollen en appelflappen gebakken en chocolademelk gemaakt. Ze zouden hun stoelen dicht bij het haardvuur schuiven en van al het lekkers genieten. De sneeuwvlokjes dansten in het licht van elke lamp die hij had aangestoken. Er reed een koets door die straat. In de koets zaten rijke mensen. Ze hadden prachtige kleren aan. Ze waren op weg naar familie. Daar zouden ze oudejaarsavond gaan vieren. Opeens moest de koetsier de teugels aantrekken. De paarden stonden even stil om een klein meisje veilig te laten oversteken. De rampjes van de koets waren beslagen. Daardoor konden de mensen in de koets niet zien waarom de koetsier de koets had laten stilhouden. En zelfs als ze door de raampjes naar buiten hadden kunnen kijken, hadden ze waarschijnlijk alleen maar gezegd, waarom kijkt dat domme kind niet uit waar ze loopt? Zouden de rijke mensen in de koets hebben gezien dat het kleine meisje geen schoenen aan had? Waarschijnlijk niet, want ze hadden het veel te druk met praten over al het heerlijke eten en drinken dat ze die avond zouden krijgen. In de straat waar het kleine meisje bijna onder de koets terecht was gekomen, liepen nog maar een paar mensen. Ze hadden boodschappen gedaan en haasten zich naar huis. Af en toe stopten ze om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Maar dan liepen ze weer snel verder. Want als ze te lang stil stonden, was het alsof hun tenen in hun schoenen bevroren. Zo koud was het. Behalve het kleine meisje waren er geen kinderen op straat. De andere kinderen hadden de hele dag in de sneeuw gespeeld. Ze hadden elkaar met sneeuwballen bekogeld en een sneeuwpop gemaakt. Maar nu waren de kinderen binnen en zaten bij de kachel thee te drinken. En ze mochten alvast een oliebol of een appelflap proeven. Langzamerhand werd de straat leger. Er liep nog een man die vergeten was om vuurwerk te kopen. Een groepje vrolijke jonge mensen stak de straat over. Ze waren op weg naar een feest. Maar niet één van hen zag het kleine, armoedig geklede meisje dat op haar blote voeten door de sneeuw liep. Om haar hals droeg ze aan een leren riem een houten platte kist. In de kist lagen doosjes met zwavelstokjes, een soort lange lucifers. Het meisje was die ochtend door haar vader de straat opgestuurd om die zwavelstokjes te verkopen. Je mag niet thuis komen voordat je alle doosjes hebt verkocht, had hij gezegd. Op oudejaarsavond zullen alle mensen kaarsen branden en de haard aansteken, dus iedereen heeft zwavelstokjes nodig. Je moet ze verkopen, want anders kunnen we vanavond geen brood kopen. Het kleine meisje had geknikt, want ze wist dat er helemaal niets te eten in huis was. En haar broertjes en zusjes hadden net als zij heel erg honger. Ze was die ochtend vol hoop op weggegaan. Ze had geen schoenen, dus had ze de pantoffels aangedaan die van haar moeder waren geweest. Haar moeder was gestorven toen ze nog maar heel klein was. De pantoffels waren natuurlijk veel te groot voor haar. Ze vielen steeds van haar voeten. En toen ze opzij had moeten springen voor een koets die heel hard reed, was ze allebei de pantoffels kwijtgeraakt. Een van de pantoffels was door een wiel van de koets kapot gereden. En een straathond was vrolijk blaffend met de andere pantoffel weggelopen. Het kleine meisje had de hele dag door de straten gelopen, maar ze had nog niet één doosje zwavelstokjes verkocht. De mensen zagen haar niet en luisterden niet naar haar als ze heel beleefd vroeg. Meneer, mevrouw, wilt u misschien een doosje zwavelstokjes van mij kopen? Iedereen liep gewoon door alsof ze haar niet hadden gehoord. Het werd steeds donkerder en de straten waren leeg. Het meisje begreep wel dat ze geen zwavelstokjes meer zou verkopen, maar ze durfde ook niet naar huis te gaan. Het meisje liep verder en kwam in een straat met mooie grote huizen met brede stoepen. Het kleine meisje stond voor een van de huizen stil en keek door het raam naar binnen. Ze zag een vader, een moeder en drie kinderen, een jongen en twee meisjes. Ze gingen net aan tafel. De tafel was gedekt met een wit geborduurd kleed en een prachtig servies. Op de tafel stond een schaal met een gebraden kip en een diepe schaal met gebakken aardappels en een glazen kom met appelmoes. Zal ik op het raam kloppen en hen vertellen dat ik zo'n honger heb, dacht het kleine meisje. Opeens zag ze dat de vader opstond. Misschien heeft hij me wel gezien, dacht het meisje. Zou hij het raam openmaken en vragen of ik binnen wil komen? Maar de man was alleen opgestaan om het gordijn dicht te trekken. Het kleine meisje begon te huilen en liep verder. Overal waar ze door de ramen naar binnen keek, zag ze prachtig aangeklede mensen. En op de tafels zag ze schalen met oliebollen en appelflappen. In een huis zag ze een vrouw thee inschenken. Bij het volgende huis moest ze op haar tenen gaan staan om door het hoge raam naar binnen te kunnen kijken. Ze zag wel twintig mensen. De vrouwen hadden feestjurken aan en de mannen prachtige pakken. Ze hadden allemaal een glas rode wijn in hun hand en het meisje kon zien dat ze heel veel plezier hadden. Het meisje liep verder. Ze durfde nog steeds niet naar huis te gaan. Haar vader zou heel boos zijn als hij zag dat ze de zwavelstokjes niet had verkocht. En haar broertjes en zusjes zouden ook niet blij zijn als ze zonder geld thuis zou komen. En in hun huis zou het bijna even koud zijn als buiten, want de ramen waren stuk en het dak lekte. Verderop in de straat stond een huis waarvan de ramen niet verlicht waren. De mensen die in dat huis woonden waren vast niet thuis. Ze liep de hoge stoep op en ging met haar rug tegen de voordeur zitten. Het portiek beschermde haar een beetje tegen de ijskoude wind en de sneeuw. Ze trok haar voeten onder haar rok en probeerde zich voor te stellen dat ze bij een warme kachel zat. Maar het hielp niets, ze had het nog steeds koud. Als ik alleen maar mijn handen kon warmen, dacht ze. Ze keek naar de kist met de doosjes zwavelstokjes op haar knieën. Als ik één zwavelstokje aansteek, dacht ze, kan ik mijn handen warmen en mijn vader zal dat ene stokje heus niet missen. Met haar kleine vingertjes, die stijf waren van de kou, haalde ze een zwavelstokje uit een doosje. Zonder verder na te denken, streek ze het zwavelstokje langs de muur. Psst! Het zwavelstokje brandde. Ze beschermde het kleine vlammetje met haar handen. Ze deed haar ogen half dicht en keek door haar oogharen naar het vlammetje. Dan leek het net of het ene vlammetje in wel tien vlammetjes veranderde. ha riep het kleine meisje, want ze had bijna haar handen gebrand. Ze zuchtte en wreef in haar handen, want die waren nog steeds koud. Ze stak haar handen onder haar dunne trui, maar dat hielp ook niet. Ik zal nog één zwavelstokje aansteken, dacht ze. Psst. Oh, wat was dit vlammetje mooi. Ze staarde in het vlammetje en droomde dat ze voor een warme kachel zat. Ze kon de warmte op haar gezicht voelen. Ze wilde net haar handen uitsteken naar de warme kachel, toen het vlammetje doofde. De kachel was verdwenen. Vlug streek ze een ander zwavelstokje langs de muur. Daar was de kachel weer. De kachel leek op die in de keuken van haar grootmoeder. Ze had veel gehouden van haar grootmoeder, die al lang geleden was gestorven. Het vlammetje doofde. Zonder na te denken, stak ze weer een zwavelstokje aan. Ze droomde dat ze in het huis van haar grootmoeder was en dat het kerstmis was. In één hoek van de kamer stond een grote kerstboom. De kerstboom was versierd met gekleurde ballen en kaarsjes en er hingen een heleboel pakjes in. En die pakjes waren allemaal voor haar. Ze pakte ze één voor één uit. Er zaten allemaal dingen in die ze graag wilde hebben. Een nieuwe jas, een warme muts en een sjaal en warme wanten. Nu zou ze nooit meer koude handen hebben. Ze wilde de wanten aantrekken, maar toen ging het vlammetje weer uit. Ze haalde opnieuw een zwavelstokje uit het doosje en stak het aan. Het licht van het vlammetje viel op de muur van het huis. En ze kon door de muur heen naar binnen kijken. Ze zag een kamer en een gedekte tafel. Net zo'n gedekte tafel als ze die avond bij het gezin had gezien. Op de tafel stond ook een schaal met een gebraden kip. Alleen was deze kip veel groter. En er stond ook een grote schaal met gebakken aardappels en een schaal met appelmoes. En dat was allemaal voor haar. Opeens moest het meisje lachen, want de kip sprong van de schaal en liep naar haar toe. Ze wilde hem pakken, maar toen ging het vlammetje weer uit. Vlug stak ze weer een zwavelstokje aan. Ze zag de kerstboom weer, maar nu brandden er wel duizend kaarsjes in. De vlammetjes van de kaarsen stegen hoger en hoger, totdat ze als flonkerende sterren aan de hemel stonden. Eén van de sterren viel naar beneden. Nu gaat er iemand dood, wist het kleine meisje. Want haar grootmoeder had haar verteld dat als er een ster naar beneden viel, er iemand stierf en naar de hemel ging. Ze streek nog een zwavelstokje langs de muur. Het kleine vlammetje werd groter en groter en gaf heel veel licht. En opeens zag ze in dat licht haar grootmoeder staan. Haar grootmoeder had voor haar gezorgd toen haar eigen moeder was doodgegaan. Maar toen was grootmoeder al oud geweest en na een jaar was ook zij gestorven. Wat zag grootmoeder er mooi en lief uit. Ze glimlachte vriendelijk tegen het kleine meisje. Grootmoeder, riep het meisje, ik weet dat je weg zult gaan als het zwavelstokje is opgebrand. Net als de kachel, de gebraden kip, de aardappels en de appelmoes en de kerstboom. Ga alsjeblieft niet weg. Grootmoeder glimlachte, maar zei niets. Het kleine meisje was zo bang dat haar grootmoeder weg zou gaan, dat ze alle zwavelstokjes uit de doosjes haalde en langs de muurstreek. De kleine vlammetjes werden groter en groter en verspreidden zo'n groot licht dat het wel leek of de zon scheen. En in het licht stond haar grootmoeder die haar armen naar haar huis trekte. Het kleine meisje stond op en liep naar haar toe. Grootmoeder deelde haar op en vloog met haar omhoog naar de plek waar het nooit koud is, waar niemand honger heeft en waar niemand bang hoeft te zijn. Want het kleine meisje vloog met haar grootmoeder naar de hemel. De volgende ochtend kwamen de mensen die in het huis woonden waar het kleine meisje in het portiek bescherming had gezocht tegen de sneeuw en de kou weer thuis. Ze zagen het kleine meisje. Haar wangen waren rood en om haar mond had ze een glimlach. Eerst dachten de mensen dat ze sliep, maar toen ze haar aanraakten merkte ze dat ze gestorven was. Het kleine meisje was op de laatste avond van het oude jaar doodgevroren. De stoep lag vol afgebrande zwavelstokjes. De arme stumper, zeiden de mensen tegen elkaar. Ze heeft zich natuurlijk willen warmen. Ze hadden medelijden met haar. Maar ze konden natuurlijk niet weten hoeveel narigheid het meisje had meegemaakt en hoe gelukkig ze was geweest toen ze al die mooie dingen had gezien en in de armen van haar grootmoeder het nieuwe jaar was ingegaan.